Drie uur. Dit is Radio 1 met Elsbet Grütke en Thijs van den Brink. Het spannendste seizoen ooit uit de Formule 1. Daarover gaat de film A Rush. En is het een goed idee om de 24-weken grens... voor abortus voor bijzondere gevallen te verruimen? Nu is het NNW Journaal met Mark Visser. De regering van de Italiaanse premier Letta... heeft in de Senaat een vertrouwensstemming overleefd. Kort daarvoor had oud-premier Berlusconi aangekondigd... dat zijn partij alsnog steun zou geven aan de regering...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 De oppositiepartijen vinden dat het kabinet nu duidelijk moet zeggen... wat het wil in de discussie over de begrotingen. Minister Dijsselbloem heeft vandaag met fracties afzonderlijk overlegd... en deze keer waren er ook fractievoorzitters bij. Die benadrukten dat er al te veel tijd is verloren. CDA-leider Buma zei dat het eerste voorstel van Dijsselbloem... een sfeer ademde van pappen en nat houden. En dat het echt anders moet. Het hangt er echt van af of het stuk wat de minister nu gaat presenteren... een opening biedt om echt een koers uit te gaan die wij nodig vinden. Dus we zullen eerst moeten zien of het dat is. Is het weer zoiets als wat nu naar de Kamer is gestuurd... wat uiteindelijk gewoon pappen en nat houden is... dan heeft spreken, spreken op basis van dat stuk dus geen zin. D66-voorman Pechtold zei dat het een rituele dans dreigt te worden... en dat het er geen herhaling van zetten moet worden.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 In Venlo opent binnenkort een suïcide-polie. Daar kunnen mensen terecht die een zelfmoordpoging hebben gedaan... of kampen met ernstige, suïcidale gedachten. Volgens GGZ Venlo is het de eerste suïcide polie in Nederland. We zien in Nederland uh, een aantal hele goede initiatieven... als het gaat over uh, het proberen te voorkomen van suicidaliteit. Je um, kunt ook denken aan, aan zoiets als 1 in 3, uh, online. Um, uh, deze polie is, uh, is uniek in Nederland... en ja, we hopen van harte dat het op verschillende plekken overgenomen wordt... want we denken dat het uh, een hele goede, laagdrempelige manier is om, uh, om hulp te bieden. Suicidale mensen kunnen naar de polie worden doorverwezen door een huisarts... het ziekenhuis of via het politiebureau... Op de poli kunnen ze direct hulp krijgen. Ook familie en vrienden van suïcidale mensen kunnen er terecht. Het weer. Zonnig met in het zuiden dikke sluierwolken. En de bewolking breidt zich uit naar het noorden. Het blijft wel droog met een stevige oostenwind. En het wordt 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en tot de avond droog. Vrijdag wat regen en 18 tot 21 graden. Bij de ANWB John Soroka met de verkeersinformatie. Ja, Vilot A67, Venlo richting Eindhoven. Er staat tussen Velden en Alfred Helden zes kilometer na een ongeluk. Er is goed nieuws, want inmiddels zijn alle rijstroken weer open. Zometeen Formule 1 in Dit is de Dag. Blijf luisteren. Dag ondernemer. Jij wilt voor 30 euro het allersnelste internet? Tip van UPC Business. Kijk eens bij KPN Zakelijk hoeveel internetsnelheid je krijgt. En ga dan naar upcbusiness.nl Pensioen Driedaagse! Samenwonen, een huis kopen, uit elkaar gaan. Wat je ook meemaakt, check wat dit betekent voor jouw pensioen. De Pensioen Driedaagse. Van 1 tot met 3 oktober. Ga voor handige checklisten en activiteiten naar wijzeringeldzaken.nl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 EO, Dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Het komende half uur praten we in Dit is de dag over de film Rush die morgen in première gaat. Dat doen we met twee mensen uit de Formule 1, Allard Kalf en Ben Huisman. En ook nog mee ons aan tafel, ethicus Jan Vorstenbos. Met hem praten we over de 24-weken-grens bij abortus die volgens een aantal medici losgelaten moet worden. En uw mening, die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website Ditistedag.nu. Something that happens to other people. That's how you find the courage to get in the car in the first place. Who's that? It's Nicky Lauda. He's just been signed by Ferrari. The showdown between you and Nicky is all anyone wants to see. World champion Nicky Lauda trapped in a searing inferno of 800 plus degrees. The more powerful than the fear of death is the will to win. Ja, de trailer van de film Rush die morgen in première gaat. De film gaat over het allerspannendste seizoen uit de Formule 1 ooit. Het seizoen waarin het ging tussen de aadsrivalen Nicky Lauda en James Hunt. Alain Kalf, Formule 1-kenner, onder andere bekend van RTL Grand Prix. Was die strijd zo bijzonder dat er een film over moest komen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het het hele jaar bijzonder was. Je hebt, je hebt twee absolute tegenpolen qua karakters. 1976, 1976 hebben we het over, 1976. Ja. Het is het James, de flambiante James Hunt en de, de wat saaie uh, Nicky Lauda... Uh, Ferrari uh, als Italiaans bolwerk tegen de Engelsen... Uh, drama met, uh, met Hunt, die een aantal keer gedisqualificeerd werd. Uh, Niki Lauda, die in het ziekenhuis eindigt. omdat hij uh, bijna levend verbrandt. Ja, uh, en dan uiteindelijk de laatste wedstrijd waar het allemaal moet gebeuren. Uh, die ook nog de allereerste wedstrijd in de hele historie van de, van de Formule 1 was. die wereldwijd live op tv kwam. Dus bedoel, alle ingrediënten uh, zijn. En, ja, en uh, James Hunt, die ook nog uh, uh, trouwde. met een vrouw die later uh, met Richard Burton er vandoor ging. waardoor de Formule 1 in één keer op alle voorpagina's van de, van de kranten wereldwijd terechtkwam. Een terecht belangrijk jaar is niet te bedenken. Ben Huisman, Juist. in de jaren 70 wedstrijdleider Formule 1 op het circuit van Zandvoort. Um, wat maakte voor u die strijd tussen Nieke Lauda en James Hunt zo bijzonder? Nou, als, uh, <lacht> Kalfje heeft het natuurlijk allemaal al genoemd. <lacht> en de, Kalfje noemt u hem? Ja, Kalfje, oké okay, ja. Ook mijn oom ook Ben. Oom Ben en Kalfje. Ah, <lacht> ja. Nou, dat noemen wij en, toch gewoon. Uh, het, uh, het was natuurlijk ook een heel spannend jaar natuurlijk. En uh, de Hunt die wij kenden, en die dus al wereldkampioen was geworden met de Hesketh, die... Uh, de garagisten zoals Enzo Ferrari ze noemde... tegen ja, inderdaad dat bolwerk van Ferrari... Eh, met alle intriges die er waren... Eh, ja, dat maakte het toch wel een ah. buitengewoon spannend jaar. Was de Formule 1 toen heel anders dan nu? Ja, ik denk dat je die vraag veel beter aan Albert kan stellen. Allard, want ik ben het uh, uit, uit de jaren. <laughs> Kalfje, vrijgaan, jongen. Uh, ja, ja, ja. Hè, Het ja. Uh, Formule 1 is. Uh, het, het eerste jaar wereldkampioenschap was 1950. Daarna heb je uh, eigenlijk doordat een aantal technologische uh, stappen die gemaakt werden. Uh, uit Engeland kwamen, heb je een Engels bolwerk gehad. met motoren, met teams. met, hè, ben zegt, garagisten. Hè, de mensen die achter in de garage. een Formule 1 auto bouwden. en daarmee gingen racen of hem kochten voor iemand anders. En. en uh, ja, en Ferrari. En, en nu is het gewoon de meest uh, moderne sport ter wereld. Ik vind het nog steeds de meest fantastische sport ter wereld. Uh, toen was er zeg maar uh, olie, uh, vieze handen, smeer. Uh, Drank een beetje? Dranken, ja, waarschijnlijk Vrouwen? wel. James, James Hunseren. Nee, nee, drugs? Nee, nee. Geen drugs. Oh, nee, maar drank uit. ook voortrijden? Of daarna? Nee, nee, daarna. Nee, daarna? nee, vooral daarna. Maar het is ja. ook veel gevaarlijker, toch? Ja, ja, ja, gelukkig wel. Gelukkig wel? Ja, want anders zou het nu nog gevaarlijk zijn. Hoe bedoel je dat? Nou, als het nu, nu met de snelheden die men nu rijdt. Uh, als die veiligheid niet beter zou zijn geworden. Ja, dan, dan, toen, uh, hadden, dan we hadden we ieder jaar veel meer doden gehad. Want de veiligheid was slecht? Ja. ja verschrikkelijk. Ja, want ik ja. was er in 1973 bij, kalfje, meneer Kalf. <laughs> als elfjarig jongetje. jongetje. jongetje. Ja. Als elfjarig jongetje met korte broek. Oh ja, en, en knikkousjes. Bij, bij een dodelijke crash op Zandvoort. Ja, Roger Williamson die, die overleed. Uh, eigenlijk voor mijn ogen op Tunneloos. Drama. Dacht je toen niet, kom hier nooit meer terug? Nee, ik weet wel dat ik s'avonds in de auto naar huis enorm heb overgegeven. Maar op een of andere manier is het... Dat kwartje is nooit gevallen. De kan van de ijsjes ook zijn geweest. Dat ze zomaar kunnen. Of de Maar meneer Huisman, het was op jouw circuit. Ja, het was ons circuit, Maar als we over dat onderwerp willen gaan praten... vind ik dat we dat aan een andere uitzending moeten doen. Dat is niet erg vindt. Want we hebben het nu over de film Rush. Maar goed... Nee, een, een Ik u zegt het zoiets dat u er liever niet over wil praten? Nou, nee hoor, helemaal niet. Maar het, uh, het, uh, het was natuurlijk zo dat dit uh, een van de allereerste keren was dat een, in een live uitzending zoiets. Uh, in beeld over de hele wereld ging. Nee. Want voor die tijd sneuvelden ze bij bosjes. En we zeiden wel eens: er, is nooit meer een, er zijn geen transfers, net als met voetballen. Want er sneuvelden er toch zoveel. Dus die gaten worden oh. wel opgevuld door nieuwe rijders. Ja, ik denk, ik denk als, je, uh, kan, hè, als je kijkt naar de jaren zestig. In de jaren zestig, het hele decennium, decennium kwamen de er tijdens de Formule 1-wedstrijden alleen al vijftien mannen om het leven. Dat is onbegrijpelijk. In de, toch? Ja, in de jaren zeventig. Nu zijn we wel In de jaren zeventig werden het er tien. En, en, en inmiddels is de laatste die overleed... was Ethan Senna in 1994... en sindsdien ja, hebben we geen, ja. geen mensen meer gehad... Die, die, die overleden tijdens de Formule 1 Grand Prix. Dus he, je kan natuurlijk zeggen... dat het, dat het superveel veiliger geworden is. En ik, eh, he, Ben die heeft het, het drama meegemaakt... in 1973 als wedstrijdleider... waar, waar veel mensen met een, uh, met een oog naar hem keken... van uh, Ben, dat heb je niet goed gedaan. Ja, nou, maar meneer Huisman... Maar ik vind... we moeten het wel dan even ook in die tijd plaatsen... Natuurlijk. Ben die zat ook op een tv'tje te kijken, die zagen iemand rond die auto lopen. die, die was een andere coureur die gestopt was, die probeerde zijn vriend te redden. Uh, er was geen communicatie. Nee. Dat was er allemaal. En dat is het tegenwoordig allemaal wel. Maar verweet u zichzelf iets? Uh, oh, met het ongeluk, ja zeker, ik, wat ik me verweten heb, en dat heb ik ook altijd gezegd, we hebben hem niet de kans gegeven om het te overleven. En dat voelt u, dat u ja, dat, ja, luister, dat is natuurlijk een klare zaak. En iemand heeft de verantwoording. En als jij de directeur van een groot bedrijf bent en ze gaan onderuit. dan kan je natuurlijk wel iedereen de schuld geven. Maar jij bent de man bovenin de top. Dus je krijgt de bloemen of de blame. Ja, Lang meegezeten? Heeft, heeft u er lang meegezeten? Oh, als je erover begint, komt het zo weer hoor. Ja, ja. Ja, dat is nog steeds. Logisch. Dat, dat is, logisch. is niet weg. Nee, daar gaat het nee. nooit over. Daarom nee. wilde ik niet zeggen dat ik een somber en een. En nee, een die in kan er ook helemaal niet. Ik kan er helemaal helemaal niet. Helemaal niet. Maar, uh, nee. maar er zijn nou, nu helemaal dingen die, uh, die, uh, die je meedraagt in ja. je rugtasje. De, de laatste vraag daarover dan. Is dat nooit voor u een reden geweest om te denken: ik wil dit niet meer? Ik, uh, ik heb mijn kinderen aangemoedigd om te gaan racen. En dat doen ze in een, uitstekend. En, ik heb, en dan zeiden ze wel eens: is het gevaarlijk? Ik zeg: jongens. Het is niet gevaarlijk. Het is natuurlijk gevaarlijker dan dammen en schaken ja, en pingpongen. Ja. Maar uh, de kans dat je vandaag in de dag het overleeft is natuurlijk honderd keer groter dan vroeg. ja, vroeger. Vroeger was autosport gevaarlijk en dan had je geluk als je het overleefde. Vandaag de dag kun je zeggen, als je het niet overleeft, heb je echt pech gehad. Ja, we gaan nog even wat herinneringen ophalen met uh, de twee oud-coureurs. Uh, Michel Blekemolen en Jan Lammers, Rijnhoud Meijer-collega. Die is de afgelopen weekend naar de DTM-race op het circuit van Zandvoort geweest. En hij ontmoette daar uh, Blekemolen en Lammers. Slagpartijen, intrigus, daar had je spannende dingen. En naast de baan spannende dingen. Het was natuurlijk een tijd waar uh, seks nog veilig was en uh, autoraisen gevaarlijk. Matadoren. En die gingen de renen in en die uh, gingen gummen. En die lieten spektakels zien. Het was uh, veel Spartaanser. Hè? Dus je moest echt gewoon uh, met heel veel spierkracht... moest je überhaupt al zo'n auto bedienen. Zware pook, stalen remmen. Dus het was echt uh, bikkelen om zo'n Grand Prix uit te rijden. Michel Blekenmolen, hoe herinner jij je James Hunt? Een van de iconen uit die tijd. Big Spender, de vrouwen, de rokkenjager. Ik kan niet alles vertellen wat ik met hem heb meegemaakt was ook in mijn huwelijk. Jan Lammers, wat zijn jouw ervaringen met James Hunt? Dat zijn gewoon de mannen die gewoon een iets bredere kijk hebben... dan alleen maar uh, dat rubber en dat geluid, zeg maar. Die ging natuurlijk uh, constant uh, niet naar bed, maar uh, de disco in. En stond daar natuurlijk alleen met de hossen... en te kijken hoe hij weer de dames mee kon nemen. Hij vond het gezellig om, om uit te gaan, wat te drinken, wat te roken... En, en hij hield ook van de dames. Dat was wel een, een traject wat hij uh, naast de circuits over de hele wereld... ook heel graag verkende. We zitten allemaal in de bus te wachten... en hun die was zeg maar, ik wad hier voordat die bus zou wegrijden, komt hij naar beneden toe, uitgecheckt. Hij loopt naar die bus toe en daar komt nog een fantastische mooie dame tegen. Maar ik kan je vertellen dat hij er keihard voor trainde en, en ook fysiek. Hij was een squasher bijvoorbeeld van wereldniveau. Ik heb niemand gesproken die het ooit van hem gewonnen heeft. Komt hij eigenlijk naar beneden terwijl de bus al min of meer stond te wachten. Een paar hadden het gezien, maar toen waren er toen de opmerkingen niet van de lucht. En toen kon je ook al uit zijn gezicht zien dat hij niet een spelletje schaak had gedaan. Ricky Lauda was niet bepaald zijn evenbeeld, toch? Lauda die bestaat gewoon uit zwart en wit, dat is het. Ik uh, noemde hem altijd de roofkip, want hij was altijd kijken waar hij geld kon verdienen. Je moet Nicky niet vragen wat hij van je vindt, want dat gaat hij vertellen ook. Hij is gewoon enorm to the point, heel pragmatisch. En uh, hij hield totaal niet van, uh, van, van, van geouwehoer en gezever en de small talk. Van de diamantbeurs in Amsterdam had hij een hele mooie prijs gekregen. Een auto met diamanten te bezetten, weet ik het wat. Voordat hij het laatste trapje van het podium al had afgestapt, had hij dat ding al verkocht voor 25.000? Hunt speelde het publiek. Daar was uh, Lauda totaal niet mee bezig. Hij heeft gewoon een race dit weekend en is hij alleen maar bezig. Wat kan ik doen om te zorgen dat hij wint? Wat het publiek van hem vindt, ja, dat interesseert hem helemaal niet. Ja, ben Huisman, in de jaren 70 wedstrijdleider Formule 1 op het circuit van Zandvoort. Wat zijn uw herinneringen aan James Hunt? Uh, ja, een, een flamboyante, aardige, leuke kerel waar je mee kon lachen... Uh, dit in totale tegenstelling met Lauda natuurlijk. Die dus, uh, maar wat, wat voor soort dingen moest u lachen van hem? Wat, wat voor zere het, dingen? Het, de... het, het hele, het hele het gedoe om hem heen... En, en de actie die zelf opvoerde. Hè, het, het feit dat hij al liep. En ik al had, weet het misschien nog wel. Dat hij de neuzen van zijn schoenen af had. Anders kon hij niet goed bij het gaspendaal. Dus hij had zijn race-schoenen aan. En brandvrij overal. <lacht> en dan had hij de neuzen van zijn schoenen afgeknipt. Anders ging het niet goed. En als je maar even tegenkwam. Dan stond hij met een peuk zo. Helaas heeft mijn zoon dat ook zo. Stiekem roken. Want je wordt geacht niet te roken. En stond ook zo, altijd zo stiekem te roken. En, en je kon gewoon met hem lachen. Het was... Een open, aardige kerel, maar voor de sport natuurlijk totaal onmogelijk. Dat hij wereldkampioen geworden is, omdat hij goed was. Maar hij was natuurlijk veel beter geweest als hij dus een beetje serieus geleefd dan had. Dan was hij nog veel beter geweest. Ja. ja. En dan was hij veel beter geweest dan Nicky Lauda? Nee, dat, niet. dat kan niet. Want die is Kijk, ook heel je, goed. Nicky Lauda was natuurlijk een, een cijferaar, net wat Alweer al zei. Buiten het feit dat hij zijn centen telde. Maar hij kwam natuurlijk ook uit een familie vandaan... die nooit iets anders gedaan had dan centen tellen. Dus die lauda kon dat wel. Ja, Jan Forstelbos. Was het toen ook nog zo van dat hij echt beter was qua bestuurder? Of ging het gewoon om een snellere auto? Nee, nee, nee, het nee het was... niet zozeer de snellere auto. Maar het was een man die veel meer voor die sport leefde. Ja. Dus dan kan je... Laten we zeggen, ik neem de, ga ervan uit... En dat je je dan ook beter kan concentreren. Je conditie had altijd een masseur bij zich. Willy Doemel. Die, die was altijd bij hem. Ja, Niki was wat dat betreft de eerste die ook het ja. fitness echt heel serieus nam. En voeding heel serieus nam, want daarvoor was het. En na, en na zijn terugkomst ook weer. Gelijk ja. in, in, in, ja, in een keurslijf, zichzelf perste. En eh, zodoende nog een keer wereldkamp ja, tot sporten. Voor dus. Annette Kalf, ja. zag je die karakters terug in hun manier van racen? Ja. Ja, dat vind ik, ja, ja, absoluut. Uh, James is natuurlijk, uh, zeker in zijn, uh, zijn, uh, zijn jonge jaren richting de Formule 1. Hè, zijn bijnaam was Hunt Shunt. He, en, dus, en dat krijg je niet, omdat je altijd op de baan bleef. Dus, uh, dus die, uh, die was uh, een wilde bras, ook op de baan. En ja. dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat zette hij uh, voort als hij uit de auto uh, stapte. En, uh, en Nicky Lauda was echt uh, de, de, de rekenaar en de man die heel methodisch zegt... Hè, die ook, die ook uh, en dat komt in de film ook naar voren... die zegt, hè, uh, ik wil uh, 20% risico nemen... maar uh, uh, als, het, als, het, als het 21 moet worden, dan denk ik toch dat ik hem niet op moet houden. Ja, en juist hè? hij kwam bijna om het leven. ja. ja. Ja. ja, maar dan had het dat het ook in de gebeuren. Nee, okay. Dat lag toeval. <laughs> dat lag aan Ferrari. Dat lag dat aan de auto. De wielophanging brak af. En ja, dat, dat hebben ze nooit verder onderzocht, want dat werd niet verduisterd. Nou ja, dat, dat, dat, dat was in die tijd ook een, een ongeluk. was een ongeluk en dat gebeurde. En ik denk dat de ook niet zo heel erg in. geïnteresseerd was. geïnteresseerd was waarom eigenlijk. Ben Huisman, wat vond u ervan dat Nicky Luider net naast de titel greep in dat jaar? Oh, Dat vond ik niet zo erg. <laughs> Dat klinkt raar. U vond hem eigenlijk een beetje irritant, volgens mij, hè? Ja, nou, ik heb hem natuurlijk wel eens ontmoet. En, en het, het was een beetje een uh, uh, schaie jongen. Maar het had, een, het had een beetje iets van Ecclestone ook. Ja? Geld was heel veel... En dat en vond u vervelend? U vond het een vervelend mannetje eigenlijk? Ja, misschien wel een heel klein beetje. Maar ja. wat ik nog even wil zeggen, is natuurlijk toch wel heel leuk... dat ook die Lauda in zijn Formule 3-periode dus alleen maar platgereden gereden heeft... maar die kon op een gegeven moment de schakelaar omzetten... en zei, nou, is het afgelopen, want ik zit nou zoveel miljoen shilling in de min... laat ik, ik in zijn hemelsnaam zorgen dat ik nou er een beetje uitkom. En toen is die dus... Is die gestopt. Ook, nee, dus die andere kant op Ja, ja precies, omdat dat meer, de, die ja. meer. Ja. En die risico's niet meer. En die is berekend geworden. Gaat u naar de film? Mag ik het eerlijk zeggen? Heel graag. Nee. Waarom niet? Omdat ik al dat soort films vind die over een sport gaan... die ik, die ik vrij diep begrijp en ken... alleen maar tenenkrommend is. U zou het zelf veel beter kunnen, althans. Nee, nee, nee. Nee, alsjeblieft niet, zeg ik. Maar, maar ze maar... raken de diepte van de sport niet? Nee, het is natuurlijk... om een groot publiek te bereiken... moet er natuurlijk romantiek in zitten. Ja. En dan nou, moet dan, er en dan moet drama nee. in zitten. Sorry, Die zat er wel in. Heb zo toch? Gezien, of niet? Nee, nee, Nee, maar aan het, in de verhalen van jullie zit die ook. Ja. Jawel, of althans seks. Ik weet niet of dat, dat romantiek ja, nee, is. Nee, seks hoeft er helemaal niet. Maar, maar romantiek zit er ook in. Ja? Maar, maar het... het uh, maar het, het, nee, nee. dat zijn dingen die. Nee, uh, al wat kalf? U heeft ze al gezien, geloof ik. Ik heb hem al gezien, ja. Ik en? heb hem voorpremier gezien. Uh, ik, uh, ik, ik raad Ben wel aan om te gaan, overigens. Want het is een fantastische film. Alleen, uh, Ben raakt ook wel een, een punt, wat, wat, wat natuurlijk helemaal waar is. Je moet er niet naar gaan zitten kijken alsof je naar een documentaire gaat zitten kijken mm. over het jaar. Want dan klopt het niet. Nou, dan klopt het niet. Het verhaal klopt uiteindelijk wel. Maar dan kom je inderdaad dingen tegen dat je denkt van... Hm, dat, was, dat was toch eh, niet helemaal daar. Of he, ze hebben iets op een squee gefilmd dat eigenlijk een ander squee is. Maar dat vind ik allemaal ja, heel belangrijk. Het is, het is gewoon een... een, een eh, Hollywood meets Formula One. En dat, dat is wat het is. En dat hebben ze gewoon echt heel mooi neergezet. De film Rush is vanaf morgen te zien in de bioscoop. Waar ligt nou wetenschappelijk en ethisch gezien de grens? Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar dat zit in een grijs gebied. Dat vind ik een hele lastig. Ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling. Het is zoals zoveel zo ethische problemen. Zwart wit. Vandaag ethicus Jan Forsterbos, Jan, een aantal artsen pleiten deze week voor... om de 24-weken grens van abortus te mogen plegen los te laten. Als er medische redenen zijn, zeggen zij... moet een abortus ook na 24 weken mogelijk zijn. Wat, wat vind je van dat idee? Ja, ik vind dat ze wel een punt hebben... Kijk, als je naar dat rapport kijkt dat afgelopen maandag is verschenen... dan zie je dat er een aantal uh, vluchtbewegingen zijn... omdat er gemeld moet worden als het kind levensvatbaar is. En die vluchtbewegingen liggen zowel naar voren... men neemt snellere beslissingen op een basis van een 20 weken echo... terwijl nog niet helemaal duidelijk is of het kind wel ernstig gehandicapt is. Dus dat is eigenlijk onwenselijk, een te snelle beslissing... die, maar om die melding te ontwijken en zo wordt aangegaan. Want als je en, na, abortus pleegt na 24 weken... dan moet je aan een commissie je dat, melden. Moet je dan arts melden oké. Precies, en dan de commissie daarna en die kijkt of het overgedragen wordt... want het is strafbaar om inderdaad na 24 uur... sowieso is abortus strafbaar wanneer het op de een of andere manier... niet aan wettelijke vereisten voldoet. Maar er is ook een, ja, er is, er is een vluchtbeweging naar buiten... want België en Duitsland hebben ruimere regelingen... voor dit soort situaties. En er is ook een vluchtbeweging... en die is eigenlijk misschien wel het meest onwenselijk... naar achteren dat in het onderzoek wat de, wat de onderzoekers hebben gedaan... onder artsen, dan blijkt dat 20% van de artsen... gewoon om zekerheid te krijgen hoe ernstig die aandoening is gewoon wachten met die zwangerschap om te kijken of het kind niet sterft tijdens de bevalling. Hm. Ja, omdat ze dan niet hoeven te melden. Omdat het eigenlijk een gewone dood is. Ja. En dat, daarvan kun je ook afvragen of het voor de vrouw niet te belastend is en of het inderdaad ook wel zo wenselijk is, ervan uitgaande dat de foetus ook kan leiden, om zo lang te wachten. Want in welk, over welke gevallen hebben we het? Het gaat niet om de gewone abortusgrens. Nee, we hebben het om te beginnen eigenlijk over een heel klein aantal gevallen. Men schat dat, dat, dat, dat er uh, aan gemelde gevallen zijn eigenlijk maar zeven in zes jaar. Het gaat wel altijd om hele zware gevallen. Als er sprake is in deze rubriek van zwarte gevallen... dan gaat het wel om die gevallen. Het zijn echt hele tragische situaties waarin het kind... dat maakt het ook een beetje ironisch... om over die levensvatbaarheid als criterium te praten. Het gaat vrijwel in alle gevallen om een tamelijk grote... aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid... dat het kind sowieso niet levensvatbaar is. 7 in 6 en dus, jaar, dat is het aantal gevallen dat gemeld dat is. Dat is wat gemeld is. Het vermoeden is. is dat er meer zijn, toch? Het vermoeden is dat het er 30 zijn. En dat die melding eigenlijk niet plaatsvindt... Ja, voor een deel omdat de artsen... en daar zie je een soort conflict conflict tussen twee professies. De juristen willen eigenlijk de wet toepassen. Hebben criteria nodig. En die criteria die zijn in elke casus weer net iets anders. De artsen zitten in een situatie... waarin ze die zware beslissingen moeten nemen. En die zijn bang van dat de juristen ernaar zullen kijken... met een ander oog dan wat zij hebben gekregen... nadat ze gevochten hebben voor dat kind... en hm. de diagnose hebben gesteld. Dus die, die zijn dan bang dat, zij, dat er juridische consequenties aan zitten. Ja. Uh, nu is er ook al de mogelijkheid voor een arts... om die abortus te plegen... Uh, dus waarom zou je die grens dan verruimen? Heeft dat, heeft dat alleen maar te maken met die meldingsplicht? Het heeft echt wel te maken met die meldingsplicht. Ja. Als, je, als je gemeld hebt hè, en ze gaan kijken naar jouw casus, dan zou het kunnen van dat er op een aantal uh, zaken, zoals de zekerheid van de diagnose. en van dat daar toch eigenlijk de, het OM, want daar wordt geadviseerd door die commissie die ertussen geschakeld is. dat die daar reden in ziet om nog eens extra te gaan kijken. En dat is natuurlijk heel erg belastend. Ja, maar aan de andere kant is dat toch misschien ook wel goed? Want de, ja, de zorgvuldigheid is toch ook heel erg... Zeker, neem, dat is, terwijl er een hele zware tragiek op het niveau van de casus ligt... ligt er eigenlijk ook een tragiek op het niveau van deze confrontatie van de wet met de kaas. Want we willen natuurlijk niet dat in de beslotenheid van wat ouders en, en, en doktoren beslissen... allerlei beslissingen worden genomen die verder helemaal niet door de maatschappij ja. zijn getoetst. Want zeker als die 24-weken grens gepasseerd is... is er steeds meer eigenlijk de overtuiging, zowel moreel als juridisch... dat we eigenlijk met levensberoving te maken hebben als het een gezond kind zou zijn. Dus dat heeft eigenlijk dezelfde rechten om beschermd te worden. Ja. Dus het is in, in zekere zin een tragische situatie... waar op de een of andere manier een oplossing voor moet worden gevonden. En die zou kunnen bestaan in, in ja, ofwel helderheid van normen... maar die verkrijg je pas wanneer je meer casussen hebt, meer normont, normvinding. Daarvoor moet je weer zien wat er precies gebeurt. Hè. Dus dat, dat is een beetje een padstelling. Maar de oplossing zou kunnen zijn om toch iets meer afstand te creëren... Hè, tussen die commissie... En, en de uiteindelijke mogelijkheid van vervolging. Hè? Dat, dat is bijvoorbeeld in dit rapport eigenlijk al gebeurd. Mm -hmm. Want deze onderzoekers hebben gezegd... en dat is, heel, dat is een heel verstandige beslissing mijns zin. Dus we hebben zo weinig casuïstiek... dat we gewoon naar het werkveld toe gaan... en kijken in hoeverre dat regeling aansluit... op datgene wat er in het veld beleefd wordt. Hè? Mm -hmm. En daar hebben ze met interessante gegevens... zijn ze daarmee gekomen. Hè? Die zeker ook wel zullen bijdragen tot een betere regeling. Maar een van de dingen die ze ook hebben gevonden... en dat heb ik in sociaal, sociale wetenschappen hebben onderzocht wat de meningen van, van kinderartsen en, en gynaecologen zijn. En daarin zitten ongelooflijk grote verschillen... in wat zij vinden van, van wat er precies eigenlijk aan de hand is in die situatie. Maar zijn er veel mensen vervolgd? Nee, eigenlijk niet. Ze zijn dan, allemaal geseponeerd dan, door, het, door ja, het horen. Dan is die angst ja. ook een beetje misschien ja. koudwatervrees. Als je dat gewoon met overtuiging op een goede manier en eerlijk doet... dan hoef je daar kennelijk niet bang voor te zijn. Kijk, dat is, als je niet, geen inzicht hebt in wat er precies zich afspeelt... Hè, want ook heel veel artsen zeggen dat ze niet helemaal zeker zijn... van de diagnose en zo, dan zou je gewoon ook het omgekeurde kunnen beweren... dat als je zeker bent, dan ga je melden. Als je niet zeker bent, hè, dan hou je het buiten de melden. Mm. En dus er en dus is daar... Een, zekere, een, een bepaalde mate van onzekerheid ook bij die Absoluut, artsen? Absoluut, ja. Bij ja. die artsen is een bepaalde mate van onzekerheid. Het heeft nogmaals te maken... dat dat het gewone mensen, en achter zijn natuurlijk heel professioneel... maar juridisch gezien zijn ze niet, zijn ze niet altijd geschoold... die verkeren natuurlijk vaak in onzekerheid. Als ze in een juridische, met een juridische casus worden geconfronteerd... ja, wat hangt me boven het hoofd? Ja. Misschien is er wel een of ander regeltje of een normtoepassing. Ja. Maar, stel, ik, ja, maar stel nou dat je die grens dan wel opschuift... dan krijg je natuurlijk weer dezelfde discussie rond die. Stel dat je het 26 weken maakt. Dan krijg je dan toch weer dezelfde problemen? Ja, dat, dat denk ik wel. Ja. Er, is ook een, er is ook een punt van dat de diagnosestelling en de uiteindelijke behandeling dat is gewoon een ongoing process. Ja. Een jurist zoekt altijd naar een criterium en een punt waar hij kan zeggen... 18 jaar stemrecht, 24 maanden, andere status van de feutus. Dus daar zie je ook alweer die tegenstelling in zekere zin... dat het opschuiven op zichzelf niet zo heel veel zin heeft. Wat wel zin heeft, eventueel zelfs in terugwerkende zin... is van dat de koppeling tussen vervolging en melden... als die wat losser wordt gemaakt. Of eventueel van dat misschien überhaupt eigenlijk... dat is ook een voorstel, wat die commissie doet dat er een wettelijke regeling komt... die gelijkgeschakeld wordt met die in België en in Duitsland, min of meer. En dat er eigenlijk sociaal-wetenschappelijk voortdurend gemonitord wordt... Hè, op meer afstand van, van de juridische professie... wat er precies zich in het hmm. werkveld afspreekt. Annette Kalf heeft een prangende vraag, volgens mij. Nou, ik, ik, ik zit alweer met, met, met verbazing te luisteren naar... we hebben toch gewoon een wet? 24 weken is toch gewoon 24 weken? En dan gaan we nu weer zeggen... Nou, dan maken we er iets meer van. Ja, binnen, uh, hey, het, het vervaagt allemaal natuurlijk weer gewoon. Maar dadelijk kun je nog uh, bijna zeggen van het kind is boog, Ik wil het niet. Nou dan, uh, dan maar niet. Hè? Ja. Dus, dus ik vind ja. dat. Dat vind ik. 24 weken is 24 weken, klaar. En alle beslissingen die je moet nemen... neem je in die 24 weken. Heel kort nog, Jan Forsterbos, want de tijd is bijna... daar zit wat in. Je zou kunnen zeggen... van, we schorten het op en we houden die meldingsplicht... maar je vergeet dat die situaties... als je zelf een keer in het ziekenhuis hebt gelegd... ben je ook heel onzeker over wat je precies moet doen. Dus dat is allemaal bewegend, hè? en het recht kun je wel zeggen, hier trekken we de grens. Maar ja, als die grens zo uitpakt dat je moreel gezien, of medisch gezien, en zoiets moet doen wat je absoluut niet kunt verantwoorden, heb je toch een probleem. dat Krupp rijdt ook nooit te hard, hè? zei hij net al een keer. Dus uh, dat past ah, wel uh, in beeld. 100 is 100, en als Precies. je meteen rijdt, dat, dat mag niet. Hè? nee Tijd voor de dichter bij de dag. Uh, André Deeg, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben benieuwd wat je ervan gemaakt hebt. Uh, het volgende, prijzenslag. James Hunt en Nicky Lauda, het ik... Ik Takes true to Tango kunnen goedkope tanken in hun rush over de snelweg... nu een benzineoorlog is uitgebroken. Alles heeft zijn adviesprijs. Net als in die andere oorlog. Eén Rembrandt tegen 25 Joden. In de politiek vindt wel vaker uitruil plaats. Angela Wals, die geen winkeldochter meer wil zijn, deed een andere ruil. Ze wisselde het shoppen in tegen meer geluk en ontspanning. Eén jaar proefverlof uit het gevangen zitten in steeds meer nieuwe spullen kopen... Dat is nu haar grootste fortuin. Dankjewel. Kort een hoop langskomen van het afgelopen anderhalf uur. Okay, Jouw gedicht is ja. terug te lezen op onze website. Dit is de dag.nu. En wij danken alle gasten van vandaag. Martijn Hazenbroek, Robert Lem, David Cohen, Angela Wals, oh, Allard Kalf... Ben Huisman en Jan Forsterbos. En zometeen de Villa, Villa VPO. Ger goedemiddag. Hallo Elsbeth. Uh, bij ons is de gast Maaike Kalis. Ze is een van de schrijvers van het boek Social Besitas. En dat gaat over de gevolgen van zwaar sociaal media gebruik door jongeren. Twitter moet je dan aan denken. En vooral Facebook en WhatsApp. Niet bij ouderen? Nee, het is oh, een onderzoek onder, onder jongeren. Maar er worden wel honderd ouders uh, geïnterviewd. Oh, ja. okay. Dus ik zou maar even goed luisteren. Want mm -hmm. We gaan speciaal die vraag over die ouderen stellen. Ja, omdat jij maar. het nu gevraagd hebt. Okay, ja, ja. Goed zo, nou In het panel uh, veel VS uiteraard. Uh, maar ook Italië. Want Berlusconi lijkt de strijd op te hebben gegeven. Lijkt, want Berlusconi is tenslotte Berlusconi. Tot zo in de villa. Dit is Radio 1. Half vier, Mark Visser met het NW Journaal. Ger had het al over Italië. De regering van de Italiaanse premier Letta... heeft in de Senaat een vertrouwenstemming overleefd. Kort daarvoor had oud-premier Berlusconi aangekondigd... dat zijn partij alsnog steun zal geven aan de regering. De oppositiepartijen vinden dat het kabinet nu duidelijk moet zeggen... wat het wil in de discussie over de begrotingen. Minister Dijsselbloem heeft vandaag met fracties afzonderlijk overlegd. En deze keer waren er ook fractievoorzitters bij. En die benadrukten dat er al te veel tijd is verloren. Staatssecretaris Van Rijn voelt wel wat voor het voorstel om winkels die tabak aan jongeren verkopen strenger aan te pakken. VVD en PVDA willen een three strikes your out beleid voor sigarettenverkopers. Een winkelier die drie keer is betrapt op het verkopen van rookwaren aan minderjarigen moet zijn tabaksvergunning verliezen vinden de partijen en Van Rijn is het daarmee eens. En Amsterdam heeft ruim 2 miljoen euro minder uitgegeven aan de troonswisseling. Dat was begroot, zo'n 4,6 miljoen. De gemeente wist vooral dankzij sponsoring de kosten voor de festiviteiten te drukken. Blijkt uit een evaluatie. Dat is het belangrijkste nieuws. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO democratiseringsplannen in Turkije, de politieke verlamming van Amerika... en die opmerkelijke tactische draai van Silvio Berlusconi. Daarover gaat het na vier uur in ons buitenlandpanel. Social Besitas is de nieuwste kwaal van tegenwoordig. Jongeren die niet meer zonder smartphone kunnen dag en nacht... altijd bang om iets te missen en buiten de WhatsApp-groep te vallen. Vanmiddag werd het boek Social Besitas, sociale media van vertier tot verslaving gepresenteerd. En een van de schrijvers, Maaike Kalis, is onze gast. Uw reacties zijn welkom via de site villavpro.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. Maar eerst gaan wij voetballen op een vreemde dag, een vreemde tijd. In Den Haag is de inhaalwedstrijd, eredivisiewedstrijd... tussen Ado Den Haag en Vitesse. Armand Afsaroglu is daarbij, Armand. Inderdaad, een, een vreemd tijdstip, een vreemde dag. Het is een wedstrijd die op 14 september gespeeld moest worden. De wedstrijd tussen ADO en Vitesse... maar door overvloedige regenval kon het toen niet doorgaan. En de gevolgen daarvan zijn nog steeds zichtbaar. Nou, als we anderhalve minuut onderweg zijn, 0-0 de stand. Er is nieuw gras gelegd hier in ADO Den Haag... maar dat is niet helemaal goed gegaan... waardoor het veld er werkelijk heel erg slecht bij ligt. Het is half gras, half modder. Maar scheidsrechter Brahma die heeft het veld vlak voor de wedstrijd... toch goed gekeurd, waardoor we hier gewoon zijn begonnen... in deze wedstrijd waar... Uh, wel iets op het spel staat hoor, want met een zegen vandaag op ADO Den Haag... is Vitesse gewoon de nieuwe koploper in de Eredivisie. De ploeg staat nu nog vierde, maar als ze hier vandaag winnen... gaan ze over de FC Twente heen en zijn zij de nieuwe koploper. En dat uh, moet toch kunnen, zou je zeggen, tegen ADO Den Haag... dat niet heel goed is begonnen aan de competitie... op een zeventiende plaats staat en uh, nog zoekt uh, naar de vorm. Als we twee minuten gespeeld hebben hier in uh, Den Haag... bij de inhaalwedstrijd tussen ADO en Vitesse en de stand nog op 0-0 staat. Armand, als ADO verliest staan zij onderaan. Uh, nee, want uh, NEC staat daar nog onder en ja? ze hebben hetzelfde puntental volgens okay. mij. Dus ik weet niet of ze dan een plaatje gaan zakken. Ik denk het eigenlijk niet. Het gaat dus eigenlijk alleen maar om of, of Vitesse op kop kan komen. Inderdaad, als Vitesse wint, staan zij, uh, zij gewoon eerste. Prima, we horen je later. Oké. Okay. Het failliet van Defensie dreigt en de veiligheid van Nederland staat op het spel dat zei Annemarie Snels, voorzitter van de militaire vakbond AFNP... vanmorgen tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. En die ging over de toekomst van de krijgsmacht. Ze doelde met name op de extra bezuinigingen van 350 miljoen... bovenop het miljard dat Defensie nog bezig is te verteren. Annemarie Snels, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, hoe kan die 350 miljoen nou zo'n effect hebben? Faillissement van de krijgsmacht en de veiligheid van het personeel... bijvoorbeeld dat in het geding is. Er wordt al twee decennia bezuinigd. Bezuiniging op bezuiniging op bezuiniging. Een paar jaar terug inderdaad nog een bezuiniging van 1 miljard. Daarbij zijn 12.000 banen geschrapt... Het effect van die reductie gaan we nu pas merken. En dan gaan er nog eens een keer 24 banen overheen geschapt worden. De grenzen zijn bereikt overschreden. Um, hmm. En dat betekent dus ook dat de veiligheid van uh, mensen in het geding is. En over zou je ook kunnen vragen kunnen stellen hoe het met onze nationale veiligheid... en onze internationale veiligheid is gegaan. Ja, even om de stemming, uh, Annemarie Snels, uh, neer te zetten. Raymond Knops, Kamerlid voor het CDA, die zei... ik heb de vakbonden en de officiersvereniging nog nooit zo kwaad. Gezien. Uh, dat zou kunnen. Uh... Maar jullie zijn eigenlijk kwaad. Uh... En dat is niet gespeeld. Nee, dit is niet gespeeld. Uh, ik ben de afgelopen weken uh, ook naar de kazernes geweest... net zoals de minister en de CDS nu aan het doen zijn... om te peilen wat de gevoelens van mensen zijn. Mensen zijn enorm boos, mensen zijn enorm teleurgesteld. Overigens niet alleen in de defensieleiding, ook in de politiek. Want het is uiteindelijk de politiek die beslist... hoeveel geld er naar defensie gaat en wat daar de mogelijkheden zijn. En wat we zien is keer op keer, op keer, op keer... wordt op defensie enorm bezuinigd. En daar zijn de dus bereikt. Geef eens een voorbeeld van een tastbaar voorbeeld van hoe die grenzen dan bereikt zijn. Wat, wat, wat kan er niet meer? Wat gebeurt er? Een tastbaar voorbeeld is, uh, uh, nu de. We hebben een Patriot-missie uh, in Turkije bij de grens van Syrië. Ter bescherming zeg ik er heel nadrukkelijk bij, van de Turkse bevolking en overigens ook de Syrische vluchtelingen. Niet ja. onbelangrijk. Uh, de club mensen die daar zit is zo krap bemensd dat als daar morgen een virusinfectie uitbreekt ze in feite hun taken gewoon niet meer waar kunnen maken. Uh, we hebben uh, in die zin kunnen we nauwelijks meer een rol op internationaal niveau spelen en uh, vraag ik mij wel eens af in hoeverre ook onze nationale veiligheid in het geding is op het moment dat er op een paar plekken in het land uh, forse rampen of uitbreken of uh, sprake zou zijn van terrorismebestrijdingen. Niet om mensen bang te maken, maar ik ik denk dat dat wel een vraagstuk is waar we heel goed naar zouden moeten kijken. Of de grenzen niet echt overschreden zijn. Mm. En als ik de mensen hoor uh, in de praktijk, dan denk ik, uh, ik houd mijn hart vast. Vertel nog eens wat meer over wat de leden tegen jullie vertellen. Uh, de leden zeggen van uh, de teams zijn niet op sterkte. Er is een tekort aan materiële uitrusting. Er is een tekort aan reserveontdelen. Er is eigenlijk onvoldoende PNO. Dus personeel- uh, en opleidingcapaciteit. Mensen moeten opgeleid worden, moeten getraind worden, want die moeten wel. ...fit en adequaat zijn om hun functie uit te kunnen oefenen. Eh, daar is onvoldoende capaciteit voor. Van die 12.000 functies die vervallen zijn... Eh, betekent dat er dus ook een aantal mensen een nieuwe baan eh, moesten zoeken. Het zij binnen, het zij buiten Defensie. Dan blijken er te weinig loopbaanbegeleiders te zijn... De instroom is volstrekt onvoldoende. Ja, waarom zou je daar een baan gaan nemen onder dit soort om omstandigheden? Nou ja, wat dat betreft uh, uh, is het natuurlijk geen reclame voor Defensie dat het de afgelopen jaren zoveel is bezuinigd. Uh, goed opgeleide mensen, uh, die er overigens nog heel hard nodig zijn bij Defensie, kabbelen nog wel een keer achter hun oor en denk ik ga elders mijn kansen uh, proberen. Die hoorzitting, die was allemaal naar aanleiding van de nota van minister Hennis ja. in het Belang van Nederland. Ja. Daar kan je nu misschien een vraagteken achter zetten als Ironisch ik zo bedoeld, hoor. Ironisch bedoeld, misschien. Um, sta, staat er eigenlijk wel iets positiefs ook in? Lang zoeken. Het uh, is veelzeggend. Uh, ja. Ja, mijn, mijn uh, uh, idee is, uh, dat heb ik vanochtend ook uitgesproken, is van... Uh, Kijk, er is opnieuw een forse bezuiniging opgelegd door dit kabinet. Daar is een inhoudelijk sausje over geroten. Dat probeert men nu visie te noemen. Maar het grote knelpunt is dat een echte visie ontbreekt. En dat is ook waar de mensen op zitten te wachten. Kijk, van de ene kant wordt er wel, wat overigens ook nodig is... een budget veiliggesteld voor de vervanging van de F-16. Maar er wordt niet gemarkeerd... we hebben in de nabije toekomst zoveel personele inzet nodig, ook voor de langere termijn. Dus mensen hebben het gevoel, volgend jaar zijn we wederom aan de beurt... als er bezuinigd wordt. Het is dus echt op. Oké, okay, Annemarie Snels, hartelijk bedankt. Annemarie Snels, voorzitter van de vakbond AFMP. Dankjewel. Er is gescoord in Den Haag, Ado Vitesse. Het is 1-0 geworden voor ADO Den Haag. Dankzij een doelpunt van Michiel Kramer. Die vandaag in de basis mag beginnen. Aanvaller overgekomen van Volendam. Hij maakt de 1-0 voor ADO. Na een goede actie van Matthias Gert op het middenveld. Die had een goede opening in huis. Naar de rechterkant. Naar Dion Meloon. En die gaf een keurige voorzet op maat. En Kramer die kroop heel handig voor zijn tegenstander Kasia. De aanvoerder van Vitesse. En kreeg die bal zo achter Piet Veldhuis in de goal. Waardoor de compositie voor Vitesse na 8 minuten voetbal hier in Den Haag heel ver weg is. Want er staat 1-0 voor ado, dankzij Michiel Kramer. Oké, okay, Armand, ook bloem. Eén minuut. De, de boerderij. Zo, zeep en een borstel erbij. Deze koeien krijgen één keer in de week een wasbud. en deze koeien krijgen twee keer op een dag een speciale voeding per koe gemaakt om ze beter in vorm te laten zijn. Dat houdt in uh, de juiste conditie, een goede melkproductie, maar vooral niet te vet te worden. Een showkoe hoort niet vet te zijn. Ja, er zijn mensen die zeggen ik zie een magere kapstok daar in het land lopen. De staart van de koe wordt geblondeerd. We hebben glansmiddel voor op de huid. Een speciaal glansmiddel voor de zwarte vlekken en speciaal glansmiddel voor de witte vlekken. In deze spuitbus daar zit iets wat de conditie van het haar eigenlijk verbetert. Speciaal voor koeien gemaakt. We sprayen een klein beetje in zoals nu. Over de midden heen. Ja, zoete geur. Ik weet niet. Ik, uh, ik vind het altijd heel erg lekker lopen. Zo, dan mag het even intrekken. En dan is de Waarsburg klaar. Ja. Dat gaat bij koeien gewoon door, Eén minuut gemaakt door René van Es. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is...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 Onze correspondenten duiken deze week wereldwijd de lokale keuken in en schuiven aan bij het eten op zoek naar typische tafelmanieren en bijzondere gerechten. Gisteren kon u horen hoe in Zwitserland de grens tussen de verschillende bevolkingsgroepen dwars door de keuken loopt. Vandaag de kip in Zuid-Afrika, behalve de darminhoud en de nagels wordt daar alles van die kip opgegeten. Het kost je zo'n uh, 8 euro. Een levende kip hier in de Township Alexandra in Johannesburg. Ik sta hier voor een uh, grote kooi. En er zitten echt uh, ja, iets van 40 kippen in. Langs de kant van de weg. En hier kopen mensen een kip en slachten ze hem zelf. En dat komt onder meer omdat in Zuid-Afrika niets van een kip verloren moet gaan. Welk deel van de kip eet je? Which parts of the chicken do you eat? Every part except the feathers. <laughs> alles, alles. Alles zegt hier een jongen die uh, hier staat bij de kippenkooi. We eten alles behalve de veren. Alles? Everything? Everything. Ja, wij houden vooral van kipfilet, van de pootjes en de vleugeltjes, maar in Zuid-Afrika is wat wij weggooien een delicatesse. Hier zijn ze dol op de darmen van de kip, op de koppen met de ogen er nog in. En op de kippenvoeten. Ik sta nu even verderop in een slagerij die vol ligt met deze producten. Um, we sell uh, ranging from livers to gizzards, necks, hearts, all the insides of chicken, all the afval basically. Al het afval van de kip wordt hier verkocht. Geen kipfilet, geen kippenpootjes. En dit vinden ze hier lekker. I love the stuff. The stuff is like the, the main food line. Dit is wat hier vooral gegeten wordt. En wat is nou het meest populair? Oh, uh, uh, it, it's the feet. You know, you love it als kies het als well, but feet is the top seller. De voeten, de kippenvoeten. Er ligt hier een grote bak vol met kippenvoeten, met de nagels er nog aan. en, en... Waar haal jij die dan vandaan als slager? I actually get supplied basically from Pioneer Food. They based in Huttepers Poten where they've got a full farm where they do the slaughtering and send it through to me. En de kipfilets gaan dan naar de supermarkt en jij krijgt dus deze levers en uh, voeten en nekken. Yes, or basically all the fresh chicken go through to the spas, pick and pays, and I get the balance. Wat koopt u? Uh, I'm buying en and levers. livers, chicken livers and the chicken fiets. Kippen, voeten en de levers. En wat is het lekkerste? Which one do you like most? Uh, I like the fiet. Voeten? Ja? Yeah? <laughs> in het in, in, in land waar ik vandaan kom, denken we dat het afval is van de kip. No, it's not the leftovers. Yo, I want to save. That's why I eat the chicken and the, and the inside. Zonde zegt ze om alles weg te gooien. Je moet gewoon alles opeten. So we should just eat everything. Yes, I iets hebben from the head to the feet. Alles eten we van het hoofd tot de voeten. En hier komen dus alle vrouwen uit de township naartoe. En die gaan met zakken vol magen en voeten en koppen naar huis. Dan maken ze het schoon en dan verkopen ze het aan de kant van de weg. En ik ga nu naar zo'n stalletje toe. En van de slager staan we nu op de straathoek in uh, de township. En hier op de hoek zit uh, Lucy. En ze zit met een grote emmer water en met kippendarmen. En uit de kippendarmen knijpt ze de poep. Want ja, je poep, dat, dat wil je dan weer niet opeten. En verder maakt ze ook de kippenvoeten schoon. De kippenvoeten, daar trekt ze het gele vel vanaf. En ze trekt er de nagels uit, want ook dat wil je niet opeten. En er zijn hier verschillende verkoopsters in deze straat. En het is ook een soort van wedstrijd wie er de meeste poep uit komt trekken en de schoonste darmen heeft. Wat heeft u gekocht? En, en de chicken neck en de lever voor chicken. That's all. De nek en, en de lever. En wat yeah. vindt u het lekkerste? What do you like most? The most a neck like feet, but now I eh? ik feet chicken feet. Now I got no money enough. Niet genoeg geld voor kippenvoeten. Is yeah. dit beter dan de K KFC, dan de Kentucky Fried Chicken? Uh, is beter, because het cheaper. KFC is expensive. Uh, dit is veel goedkoper, zegt hij, yeah, yeah. dan andere kip. En zo heb je toch de kipsmaak in je, in je mond. Maar er zit niet heel veel uh, vlees aan. Dat was een bijdrage van Alice van Gelder. En morgen is Metropolis ten slotte in Italië... waar de Romeinse keuken uit de oudheid wordt herontdekt. Ah. Mm -hmm. Jongeren die niet meer zonder hun smartphone kunnen... en altijd en overal bereik willen zijn op de sociale media... zoals Twitter, WhatsApp en Facebook, en vooral die laatste twee. Het begint stevige verslavingstrekjes te krijgen... en daar is een term voor gevonden. Social Besitas. Journalist en historicus Maaike Kalis... schreef er samen met verslavingsdeskundige Herm Kisjes een boek over. Social Besitas, sociale media. Van vitier tot verslaving. Maaike Kalis, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, jullie hebben uitgebreid onderzoek gedaan. Hè? Uh, um, maar wat is nou, om te beginnen, wat is nou zwaar social media gebruik? Uh, nou, zwaar social media gebruik is dat je uh, veel op sociale media zit. Ja, wat, er, maar uh, wat is veel? in jullie? Uh, nou, de... dat je er uh, last van krijgt, dat je er uh, veel gebruik van maakt. Dat ja, je niet kan voor. Uh, uh, hoeveel per dag? Wat noemen jullie veel? Nou, laten we zeggen, 400 per dag vind ik wel veel. Of 200 per dag vind ik ook veel. Dan kun je niks anders doen, zou je nee. aan het denken. nou, wel. Maar. Zij wel? Ze doen alles tegelijk. Ja, nou. maar dat kan niet, hè? Je kunt niet alles tegelijk. Je zou zeggen, zwaar is als je eigenlijk het grootste deel van, van je dag... en misschien zelfs ook wel van je nacht... bezig bent op die sociale media. Ja, ja. nou, dat zijn veel jongeren. Ja. Maar en, uh, het wordt problematisch... krijgen wij de indruk, als we dat zo lezen... Als zij eigenlijk niet meer de controle over dat gebruik hebben, maar dat die sociale media hun gedrag sturen. Klopt dat? Ja, precies. Ja, ja. En geef er eens een voorbeeld van. Hoe, hoe uitzicht dat? Nou, bijvoorbeeld dat je, uh, he, om te beginnen dat je denkt, nou, het is leuk om op uh, Facebook berichten te, te zetten en dan reacties te krijgen. Maar op een gegeven moment dat je denkt: ja, nu moet ik. Ik moet, ik moet weer die reacties krijgen. En ik uh, ga maar weer zoeken naar leuke filmpjes, leuke. Foto's om erop te zetten. En dan kan het een soort dwang worden. Dan kan het een automatisme worden. En dan kan het leuke er ook eigenlijk van afgaan. En het verslavende zit hem er dan in. Er is een uitspraak van, van een, een jongen in jullie boek. Stan van 18 jaar. Die zegt het is verslavend. Het is namelijk zo nutteloos. Dat weet ik. En toch blijf ik het voortdurend doen. Dat ja, is natuurlijk dat is... de kern. Weten ja. dat je met iets bezig bent wat niet goed is. En echt niet kunnen stoppen. Precies, en dat is volgens ons ook de kern van social basitas. Dus echt het, het, ja, het veel gebruik van sociale media... en het continu met elkaar in verbinding staan... En niks willen missen en vooral ook ja, blijven reageren... want het zijn immers je vrienden. Dus je wil alles van ze volgen. Je wil uh, overal op reageren en dat kost gewoon heel veel tijd. En dat geeft heel veel druk... Er zit en... er ook een spiraal in, want dat doet me eraan denken... dat je zegt uh, dat je niks wil missen. Als je alles eens volgt, en naarmate je meer volgt... wil je ook nog steeds meer volgen, want je weet wat je allemaal kunt missen. Ja, dat zou ook kunnen ja, zijn. Ik voel ja. nu al half gek als ik als <laughs> ja, Oké, okay. We hebben redelijk aardig de, de, de verslaving in beeld. Nou, uh, schrijven jullie in het boek, het heeft zowel fysieke als psychologische gevolgen. En uh, ik pik er even één uit. We komen nog wel zo op nog een ander. Uh, jullie hebben uh, een belangrijk probleem genoemd de identiteitsschade. Dat zou je dan psychologisch willen noemen. Wat, wat versta je daar precies onder? Nou, identiteitsschade is eigenlijk alles wat je van jezelf op uh, internet zet... en wat je op een later moment uh, weer uh, terug kunt vinden... dat je het misschien niet meer leuk vindt. Of, of vrienden zetten foto's van jou op, op internet... en uh, denken van, nou ja, ik ben, ben jong, maakt het uit... maar dan ga je later solliciteren... en in één keer komt dat filmpje weer boven waar jij... Uh, met je vrienden opstaat. Ja. En, dat, uh, en, en dat begint ook al bij ouders... Die, die alles over hun kinderen op Facebook zetten. Met naam en toenaam en de uitslagen van de CITO... en de, de ziekenhuisbezoeken. En ja, dat blijft allemaal bewaard. En dat kan voor die kinderen ook schadelijk zijn. En ook alle, alle werkgevers die kijken tegenwoordig... ook op sociale media, die googelen je. Ik bedoel, uh, dat is allemaal, uh, ja, blijft allemaal bestaan. Ja, er wordt gericht gezocht hè, door verzekeringsmaatschappijen, Belastingdienst in dienst zelfs. Ja kijkt op LinkedIn of het wel klopt wat je opgeeft. Ja, maar, dat ze, maar er is nog een ander psychisch gevolg... Uh, die jullie, dat jullie beschrijven, namelijk uh, somberheid, uh, uh, neerslachtigheid. Hoe is dat precies te verklaren? Dat ze denken, ja, we kunnen toch niet allemaal volgen... 24 uur per dag? Nou, en vooral ook, dat is natuurlijk op Facebook... Uh, dat weet je misschien zelf ook wel... iedereen zet toch vooral zijn leuke, leuke belevenissen op Facebook. Er is zelfs een term voor... Uh, uh, uh, uh, ja, nou, ik weet even niet. Maar, maar uh, dat kinderen denken, oh, wel nee, een dat, ben ik. Dat ik niet van die leuke dingen ja, meemaak. heb. precies. Dat we de, de denk, ja, is dat... disorder nou, hebben precies. jullie dat genoemd. Sorry dat ik hem even niet paraat hoor. Dat je je steeds lelijker voelt, omdat online ziet het leven van iedereen er zo mooi en leuk uit. En dan denk je, ook oh, waarom heb ik dat niet? Ja, precies, want heb ik een saai leven. Terwijl die mensen zitten ook niet hun uh, vervelende momenten erop. En wat, voor, wat ook nog zou kunnen denken, uh, hey, jongeren kunnen ook nog gaan denken... Ja, uh, ik ben wel somber, ik ben verdrietig. Dan zou ik wel heel, heel absurd en heel, heel uh, uitzonderlijk zijn. Mm -hmm. Terwijl, ja, dat hoort ook bij het leven. En dat, zijn, dat, dat kan je dan een disorder noemen. Er zijn ook fobieën die optreden. Zo hebben jullie, het is een enorme lijst, ik pik er even één ja. uit. De no mobile fobia, ja. Dat ja. is gewoon de angst dat je dat ding niet bij je hebt. Dat je, Precies, er, dat je hem niet kan raadplegen. Ja, of dat de batterij op is. Of, of maar uh, is dat echt een fobie? Is dat een angst ja. zo dat het bij ja. kinderen het klamme zweet uitslaat? Ja, dat kan. Zeker. Maar die bent natuurlijk ook voor, voor jongeren. Je bent afgesloten van je vrienden. En dat is ja, kijk, wij kunnen dat misschien relativeren, maar als je jong bent, dan is dat al een stuk moeilijker. Ja, zeg dat zijn uh, psychische verschijnselen. Uh, maar het heeft ook lichamelijke gevolgen. Ja. Kan het hebben? Mm -hmm. Noem er eens een paar. Nou, bijvoorbeeld slecht slapen. Dus als uh, jongeren, er zijn ook heel veel jongeren die hun telefoon op de kamer hebben s'nachts. En dan gaan ze toch nog, zet het geluid niet zacht. En dan blijven ze de berichtjes binnenkomen. Ja. En het is ook uit onderzoek gebleken dat jongeren die tot s'avonds laat op sociale media zitten, dat die minder slapen. Dus die vallen later in slaap en worden ook eerder wakker. Kijk, dat is allemaal nog niet met precies cijfers van hoeveel jongeren dat zijn, maar dat is echt een trend die gezien wordt. Ja, jullie hebben dit onderzocht door middel van enquêtes. Maar ja. jullie, eh, niet alleen de jongeren, een paar honderd, maar ook honderd ouders. Ja, Waarom dus hebben jullie dat gedaan? Wat wilden jullie van hen weten? Nou, we waren ook benieuwd hoe, hoe ouders omgaan... met het sociale media gebruik van hun kinderen. Mm -hmm. dus dat, nou, er is dus toch best wel wat onzekerheid onder ouders, hebben we gemerkt. Dat er, toch, er is een deel van de ouders die zelf ook op sociale media zit... maar er is ook een heel groot deel dat er niet op zit... En die mist het ook. Die weet echt niet wat, wat het precies is. De ontwikkeling gaat natuurlijk ook al razendsnel. Ja. En die het dan ook maar helemaal loslaten. Zijn de kinderen over het algemeen open over hun sociaal media gebruik... Tegen hun, tegenover hun uh, ouders? Nou, Ze geven aan dat ze dat wel willen zijn. Dus Dat vinden wij zelf ook heel grappig. Hoe je, ze dat ze, ze dat willen geven? graag met hun ouders daarover praten. Ze mm -hmm. willen ook over de gevaren praten. Ze willen vertellen wat ze, wat ze zien, wat ze meemaken. Maar wat let ze? Nou, dat ouders zich open moeten stellen. Dat ouders uh, moeten weten, wat is Facebook? Dat ouders dat niet af moeten keuren. Want okay. dat gebeurt natuurlijk ook. Van, ja, doe die telefoon nou eens weg. Hm. En, maar ja, wat ben je eigenlijk aan doen? Ja. Probeer je eens te, hè, te verdiepen daarin. Even heel kort nog tot slot. Uh, uh, psychisch, die psychische gevolgen. Uh, wat zijn er voor therapieën denkbaar? Uh, nou, Dat staat allemaal nog enorm in de kinderschoenen. Maar je zou in ieder geval alvast kunnen vaststellen... van waarom gebruikt iemand uh, sociale media? Is dat echt uh, omdat het alleen maar leuk is... of is dat ook omdat hij misschien zijn zelfbeeld uh, niet goed is? Dan gaat bijvoorbeeld... er een probleem onder schuil. Precies, ja. dat, dat zou je moeten vaststellen. En daar hoeveel... zou het ook op gericht zijn. Ja, om, hoeveel om wat voor aantallen gaat het eigenlijk... van problematisch gebruik van, dat, uh, van die media? Ja, dat, is nog, dat zijn wat oude cijfers uit 2012. Dat is ongeveer 6% van de jongeren die echt problematisch internetgebruik uh, hmm. heeft. En dan wat betreft uh, sociale media. Maar er is dus wel een verschil tussen problemen die optreden... vanwege het gebruik van sociale media... of kinderen die al problemen hebben en hun vlucht zoeken in sociale media. Daar moet je dan ook nog eens een keer een onderscheid in maken. Ja, maar kijk, bij iedere verslaving daar zitten ook uh, altijd problemen aan ten grondslag. Ja. Wat is, heel kort gezegd, de beste raad voor ouders? Uh, verdiep je erin, stel je open en stel ook grenzen vooral. Je mag mm -hmm. gewoon grenzen stellen. Mag ook in het gewone leven, mag ook op sociale media. Maar dan moet je wel eerst weten waar je het over hebt. Precies. Dus je mag, mag pas zeggen: doe dat verschrikkelijke ding weg. Als je als precies je... weet wat de smartphone is en wat ze ermee doen. Precies. Ja, dan mag je dat niet. is het beste. Ja. <laughs> okay. Hoe is het met jouw eigen gedrag trouwens? Nou, ik had straks nog ontzettend last van uh, nomofobia. No omdat mijn batterij op was. Maar oh, je hebt kijken. het zelf nou, ook gewoon op... echt. dat is de no-mobile-fobia. Ja, ja. De de je niet dat de de smartphone. Niet... Jij ja, ja, ja, ja. ja. ja. ja. ja, kan je er niks mee voorstellen dat iemand ook wel eens een zucht van verlichting kan slaken. en kan denken. Oh, wat heerlijk. Jawel, dat heb ik ook wel eens. Oh, ik ik heb ook dan. één keer gehad dat ik hem vergeten was. En toen ben ik bewust niet terug naar huis gegaan. En na een kwartier ging het zweten en de trillen over. Oh, ja, dus dat was een hele goede aanpak. <laughs> dat is Een, een, een hele <laughs> dat een is cold hoop. turkey. Zo is het. Goed, Maike Kalis schreef samen met Herm Kistjes het boek Social Besitas, Sociale media van Vertier tot Verslaving. staan allerlei tips in, zeker ook voor ouders, hoe ermee om te gaan. En het is vanmiddag gepresenteerd, begreep ik Maaike. Dus het ja, is klopt. nu in de winkel te verkrijgen. Uh, het is op de website uh, www.socialbasitas.nl kunnen mensen het boek bestellen. Oké. Okay. Ja. Hartelijk bedankt. Oké, okay, En we gaan nog even naar Den Haag. En naar Armand Afsaroglu. Die zit bij de wedstrijd Adem Den Haag. Vitesse, het staat 1-0 voor Den Haag. Inderdaad, nogal het 1-0 voor ADO na bijna 25 minuten voetbal. Het is een, een aardige wedstrijd op een verschrikkelijk slecht veld... waar eigenlijk niet op gevoetbald kan worden, maar het gebeurt toch. Vitesse begon wat stroef aan de wedstrijd, maar wordt wel iets sterker. Heeft een goede kans gekregen via Havenaar, okay. maar die ging er niet in. Maar we, gaan na 25 we gaan in, even naar het staat. nieuws luisteren. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Bart Loor en ik ben pro-VPRO sinds 1996... omdat ze zulke uitstekende kritische programma's maken... Obama laat nu zijn tanden zien. Wat moet ik daarvan denken? Hij ja, laat zijn tanden zien en hij houdt gewoon zijn poots thuis. Volgert van de Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, mag met proefverlof. Deze uitspraak betekent nog niet dat Volgens van de Graaf verlof krijgt. Ja, dan krijg je natuurlijk maatschappelijke onrust. Politiek moet zich niet bemoeien met individuele strafzaken. Ik wil het ook wel eens met de stelling. Laat maar, gewoon, uh, laat maar gewoon vrij. Dan kan je er vergeven op innemen dat daar mensen staan te wachten... die nog een appeltje met hem te schillen hebben. Ik vind niet dat je moet gaan roepen, oh, hij loopt gevaar... want je zou wel eens mensen op ideeën kunnen gaan brengen.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 Boxpring Starline. Bekijk dit voordelige meeste werk tijdens de Poelman-expositie. Poelman.nl